TV wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Reizigers die naar de Verenigde Staten willen worden op Schiphol extra gecontroleerd. Aanleiding is de mislukte aanslag gisteravond op een vlucht van de Amerikaanse maatschappij Northwest Airlines van Schiphol naar Detroit. Een 23-jarige man uit Nigeria wilde vlak voor de landing in Detroit een explosie veroorzaken boven Amerikaans grondgebied. Tegenover de politie verklaarde hij dat hij handelde in opdracht van Al-Qaeda. Zijn naam komt voor in een Amerikaanse database met verdachte personen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, NCTB, heeft op Schiphol verscherpte maatregelen ingesteld op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Die extra veiligheidsmaatregelen gelden niet alleen voor Schiphol, maar voor alle luchthavens in de wereld. Naast de normale veiligheidscheck worden alle passagiers gefouilleerd en wordt al hun handbagage gecontroleerd. De NCTB en de Maratio C. onderzoeken de gang van zaken rond de vlucht van Amsterdam naar Detroit. Het Israëlische leger heeft bij twee incidenten zes Palestijnen gedood. Drie van hen kwamen om het leven bij een luchtaanval toen ze vanuit de Gazastrook probeerden door te dringen in Israël. De andere drie werden doodgeschoten bij een legeractie op de westelijke Jordaanoever. Militairen omsingelden de huizen van drie leden van de Al-Aqsa-martelarenbrigade. De radicale groep vermoorde donderdag op de Westoever een Joodse kolonist. Het is morgen een jaar geleden dat Israël zijn offensief begon in de Gazastrook. De oorlog kostte zo'n 1400 Palestijnen het leven. Aan de Israëlische kant vielen 13 doden. In landen rond de Indische Oceaan wordt vandaag de tsunami van vijf jaar geleden herdacht. De vloedgolf, die was ontstaan na een zeebeving, maakte in veertien landen slachtoffers. In totaal kwamen door het natuurgeweld bijna een kwart miljoen mensen om het leven. Indonesië werd het zwaarst getroffen, de tsunami kostte ook aan 36 Nederlanders het leven, het waren voor het merendeel mensen die in Thailand met kerstvakantie waren. Het weer geregeld zonder in het westen en noorden ook wolkenvelden, met later vandaag af en toe regen, de temperatuur loopt op naar een graad op vijf. Dit was het en...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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met me nu. Goedemorgen Zandvoort. Ja, en even, even kijken zonder een uh, openingstune. Want we moeten eventjes hier even nakijken hoe het een en ander werkt. Dus dat is ook altijd wel heel erg gezellig op deze tweede kerstdag. Goedemorgen heren. Dag, uh, ja. Ja, goedemorgen, heren. We zitten in hotel Hoogland altijd. Don de Grebber is uh, gast hier op deze tweede kerstdag en uh, Pieter Jouwstra is ook uh, uh, aanwezig. aanwezig. en dat is zijn laatste uitzending. Ja. Ja. En nu? Ik stel voor dat hij heel erg lang aan het woord mag zijn. Ja. <laughs> zo lang. Doet hij nooit anders. <laughs> Pieter, jij hebt zo'n mooi lijstje. Wat gaan we doen? Jaap, het wordt een, een, een leuk programma. Als het goed is dan komt Lana Lemmens. Onze zeer actieve vrouw van het VVV komt langs om iets te vertellen over het afgelopen jaar en natuurlijk de plannen voor het toekomstige jaar. En daarna gaan we praten met Inge de Hartog, want er zijn tien redenen om geen vlees te eten. Nou, we willen graag weten wat die redenen dan wel zijn. En eh, vervolgens in dit uur krijgen we vertegenwoordigers van het Zandvoorts Mannenkoor. Want die gaan praten over een Nieuwersconcert. En dan komen we alweer in de tweede uur, Tom Hendricks. En wat ja. gaan we dan doen? Dan komt eerst Ben Zon, Zonneveld langs zwemmen. Die is vast aan het oefenen voor de Nieuwersduik. Ik zag hem gisteren in zijn string al in het zwinnetje lopen. Ja, dat is dus, die man is helemaal gek. Joe, ja. Maar uh, hij komt er wel achter. Okay. Dan uh, komt Hans Sandbergen uh, vertellen over het Judges Museum dat uh, onverstoorbaar doorgaat en ook gewoon met de kerst open is. Ja. En dan komt om tien over half twaalf de burgemeester langs, Niek Meijer, om ons toe te spreken over de kerst en alle goede bedoelingen van vorig jaar, dit jaar, de toekomst. Ik hoop trouwens dat zijn toespraak optimistischer is dan die van onze koningin van gisteren. Toch is het uniek dat een burgemeester hier langskomt ja. met een kerstboodschap. Is ook een, eenmalig, heeft hij gezegd. Oké, okay, maar eenmalig. we gaan aandachtig luisteren naar hem. Weet je trouwens waarom Beatrix niet smst? Nee. Door al dat gedonder rond uh, Willem-Alexander en uh, prinses Christina. heeft ze beide handen overspeeld. Nou. nou, dat was zeker ook die uh, man die gisteren aan boord zat van de Noordwest Airlines. die een rotje afstak. Ja. Volgens mij is dat een opzetje. Ja, en, en, en een sterretje. Is gewoon een zijn, waarschuwing, dus. waarschuwing: van, kijk uit, uh, jongens, het terrorisme is niet bestreden. Nee. Jongens, niet wegtrekken is, uit Afghanistan. Het is tweede kerstdag. Vrede op en aarde. We zijn uh, vol goede wensen ja. nog steeds. En het wordt een leuk programma. Goed, muziek. Daar gaan we dan maar eens mee beginnen. Het was een stukje kerstmuziek, geloof ik. Zucht niet zo, Jaap. Nee hoor. Nee, ik heb ik al 85 hadden... keer gehoord. Dan was het... ah, nee, dat maakt niet uit. Maar we moeten eventjes nog allerlei andere mensen Heeren... even noemen. Wacht even, want er zijn nog meer mensen die meewerken aan dit programma. Namelijk Yvonne Roosendaal en Nel Kerkman voor de redactie. En, ja. en Roy Haldeman voor de techniek. Want die waren we even nog vergeten te noemen. Nou, ja, Jaapie. en hebben staat hier in Hotel Hoogland met de koffie en met kerstbrood. Juist. Die Tom heeft binnengebracht. Ja. Geweldig. Eén pond droommotor erbij, dus smeren maar. Geweldig. Smeren maar. <laughs> dat geldt voor een hele oude politici, denk ik. <laughs> nou, ja, dus dat gaan we weer. Dat wordt toch nog vals? Nee, we moeten het nee, wel uh, serieus. Hard. Want aan tafel zit Lana Lemmens, hoofd marketing promotie, VVV Zandvoort. Lana, eh, dat je hier nog zit vind ik een wonder. Want ja. als er iemand actief is in het Zandvoort in het afgelopen jaar, dan ben jij dat wel. En ook in het komende jaar, eh, hoe red je dit? Nou. Het was eigenlijk zo dat uh, ik werd gebeld door Yvonne, die bij jullie natuurlijk uh, altijd weer de gasten uh, verzorgt. En toen belden ze me eigenlijk met de vraag of een collega van mij wilde komen, want die verstuurt altijd een mailing voor een nieuw evenement. En toen zei ik, Nou, dat kan ik er niet aan doen, want het is tweede kerstdag. En toen zei ik, Dan doe ik het wel. Net alsof het voor mij niet tweede kerstdag is. Maar uh, nee, ik, uh, ik vind toch wel weer heel erg belangrijk dat we de aandacht krijgen. Waar we hem kunnen pakken, moeten we het doen. Dus. Uh, Kerstontbijt is dus een beetje vervroegd en een beetje sneller gegaan, maar in ieder geval zijn we er weer. We kijken eerst even terug naar het afgelopen jaar. Ben je een tevreden mens? Ja, ja absoluut. Dat, uh, nou ja, we hebben sowieso met de VVV natuurlijk uh, gewoon een goed jaar gehad. Ons eerste echte zelfstandige jaar. We zijn nu uh, officieel VV Zandvoort. Dat waren we al 1 juli 2008, maar ja, een heel jaar zit er nu in ieder geval op. Waarin we echt heel veel hebben gedaan met Zallen ja normaal zeg je dit over jezelf maar in dit geval durf ik dat te zeggen we zijn met uh, ons hele team heel erg actief geweest in eerste instantie om maar gewoon de VVV uh, gestalte te geven dus uh, ja een nieuwe gids uh, een echte eigen gids um, folders flyers arrangementen opzetten gewoon gestalte geven aan het kantoor ons nieuwe kantoor ons nieuwe onderkomen ja heel veel uh, Normale standaard dingen, denk ik, voor de meeste VVV's. Maar voor ons was alles uh, nieuw. Even, even de vraag over, over de winkel, het VVV in de Bakkerstraat. Je zou verwachten dat buitenlandse met de auto's... wat. ...in het VVV willen parkeren. Maar ik hoorde dat het hartstikke druk is. Ja, bedoel, hoor, is ja hoor, het is hartstikke druk. Ik denk dat het ook een stukje opvoeding is. Uh, natuurlijk, ik bedoel, ik ben zelf... Uh, ...de luiheid zelf en het liefst... Uh, ...sta ik overal voor de deur met de auto. Maar soms kan het gewoon niet. En als je in Groningen bent, dan kan je ook echt niet met de auto... ...bij de VVV komen. Nou, Bij ons kan het... Uh, nee. Ook niet, maar het is drie minuten lopen. Je ziet hier het parkeerterrein wat we aangeven. Vanuit de Hoogland. nou ja, het poortje door. En je bent er echt binnen drie minuten. We geven het ook overal aan in de gids. Er staan overal borden met parkeren voor de vv en dan de, de looproute. Nou, we hebben er eigenlijk... Eigenlijk alleen van Zandvoorters dus horen waar klachten over vangen. Belachelijke mensen niet voor de deur kunnen parkeren. Maar ik heb er... Een toerist nog niet over ah, moet je die dan serieus nemen die klachten van die zandwoorders nou ja, natuurlijk moet je iedere klacht serieus nemen. Maar ik denk in dit geval zijn het mensen die misschien een irescheck bij ons willen komen halen. En gewend waren dat met de auto te kunnen doen. Ja, nu moet je een klein stukje lopen. Ja, maar ik denk toch, het is gewoon wakkelijk door dat hele mooie dorp van ons te lopen. En zeggen van linksaf Bakkerstraat in, en en klaar is ja, Kees. Ik bedoel, niet zo moeilijk. Ik begrijp absoluut uh, dat mensen in eerste instantie even denken van, goh, wat, uh, wat is dit nou? Mogen we niet meer met de auto? Dat zit denk ik in de mens. Um, maar wij, wij ondervinden daar tot nu toe geen last van. Ik kan niet helemaal vergelijken met de oude want daar heb ik nooit gezeten. Maar we hebben Jeanette en Gerardo die dat wel al jaren hebben gedaan. En die zeggen dat we niet te klagen hebben. De mensen komen gewoon, uh, er is niks aan de hand. Gelukkig. Lana, mag ik even een complimentje maken? Ik heb uh, een paar uur besteed om een rondgang te maken via internet langs uh, VVV Nederland... En bent tot de ontdekking gekomen dat jullie in een jaar tijd behoren tot de bloeiendste VVV's van Nederland? Ja, ik, ja, het is altijd een beetje raar om uh, te zeggen over jezelf, maar ik denk wel dat dat klopt. We hebben in een jaar tijd onszelf uh, op de kaart gezet. Ook bij VV Nederland weten ze wie wij zijn. In de provincie Noord-Holland weten we wie wij zijn. Waar normaal Zandvoort eigenlijk uh, achteraan aansloot en uh, meedeed als het kon, uh, zijn wij nu uh, vaak initiatiefnemers... Daar moet ik wel bij zeggen dat we natuurlijk een groot verschil hebben met de oude VV. We hebben een subsidie die de oude VV nooit heeft gekregen. Nou, dat aangevuld met een enorm enthousiast team, denk ik dat je een heel eind komt. En uh, ja, daar hebben we ook heel veel plezier in. Maar het straalt ook uit. Als nou, je gelukkig. door het centrum loopt en ik zie dan zo'n groot spandoek op de muur van Grafdijk hangen... dan denk ik, jongens, jongens, wat goed. Ja, daar wat zijn we goed. ook wel trots op hoor. Zo'n initiatief, elke dag loop ik er toch... Als ik een dorp ben, even langs en dan kijk ik, oh ja, er is morgen dat te doen. Ja. Ja. Het is ook heel erg. Uh, de eerste dag dat hij er hing. Het was heel erg spannend, want we wilden per se dat hij er hing voor de circuitrun. Nou, lukt het wel, lukt het niet. Dat we hadden nog allemaal wat uh, ja, voet in aarde. En de eerste dag uh, hebben wij. Uh, Degene die het op heeft gemaakt, uh, Iris van IR Design... die doet ook de Zandvoortskrant, die doet eigenlijk al ons opmaakwerk... Nou, die stond daar echt uh, samen met mij uh, helemaal te glunderen... en al die mensen die er langs liepen, foto's maken... en uh, ja, dat is wel uh, een van de hoogtepuntjes... die ook heel duidelijk zichtbaar is en dat M maakt het natuurlijk... Maar het is wel een deurbraak en het zou gemist gemis zijn als er niet een nieuwe komt? Nou, dat willen we ook zeker. Het was natuurlijk nog even spannend om het politiek gezien... Was het, ja, blijft hij staan, blijft hij niet staan... maar we, we gaan gewoon het risico uh, nemen. Hij zal er niet 1 januari hangen... Dat dat hadden we wel gewild, maar uh, uh, buiten het feit dat we met allerlei dingen hebben zitten die uh, 1 januari af moeten zijn, wilden we toch nog even een maandje wachten. Omdat, het gewoon, omdat we gewoon merken dat er is natuurlijk wel een evenementenlijst. Maar in, in januari, februari zijn er toch nog wel een hoop mensen die uh, daar wat bij zetten of uh, ja, nog wat exacter weten wanneer of wat. Dus dat willen we nog even afwachten, maar ik uh, verwacht dat hij er... Uh, Voordat ik uh, te harde uitspraken doe. Maar ik denk dat hij er uh, eind februari wel uh, Even een moet tipje hangen. van de sluier. Het grote preuvenement op het Gassersplein mm -hmm. van de familie Lemmens. Ja. Wanneer? En gaat het door? Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. We hebben op de kalender staan, 20 tot en met 22 augustus. Weer het laatste weekend van de schoolvakantie. Dat is ons eigenlijk goed bevallen. Uh, ja, gaat door als het aan ons ligt. Wij zijn weer heel erg enthousiast en hebben de tijd en de energie. Uh, ja, die hebben we ervoor, of tenminste, die willen we er weer voor vrij gaan maken. Uh, daar moet ik wel bij zeggen. Vorig jaar bestond het administratiekantoor van mijn vader, 25 jaar. Op een of andere manier vindt hij 26 jaar bestaande niet groot genoeg reden om, uh, om het feestje weer te betalen. We hebben het wel geprobeerd, maar dat, uh, daar trapte hij niet in. Nee, zonder. Zou ik al, ook niet doen. Ik ja, kan toch zeggen 25 plus 1. Ja, precies. Nou, alle gekheid op een het stokje. Het is, het is natuurlijk gewoon een. een, een, een ja, een duur evenement. Mensen die, die, die er wat verder vanaf zijn, die zeggen... nou, jullie zullen wel binnen zijn gelopen. Nou, geloof nee, me, nee, het heeft niet. genoeg geld gekost. De ondernemers hebben er gelukkig... Uh, uh, misschien zelfs wat aan overgehouden... maar zeker Kiet gespeeld. Dat is ook altijd spannend het eerste jaar. We hadden natuurlijk wel echt het weer mee. Maar we zijn gewoon op zoek naar sponsors. We hebben uh, een gesprek gehad uh, met Holland Casino. Wat andere sponsors uh, hebben we aangeschreven. We zijn er wel echt al drie maanden mee bezig. De week na de uh, afgelopen editie zaten we al bij elkaar... hoe gaan we het volgend jaar doen... Dus we zijn denk ik op tijd begonnen, maar uh, als het zo mocht zijn dat er geen sponsors komen, ja, dan gaat het niet door. Maar we hebben goede, goede hoop. staat op de kalender al. Hij staat op de kalender, 20 tot en met 22 augustus. Heel goed. Ja. Andere evenementen? Nou ja, ik heb uh, voor jullie is de, ja, dat kunnen de mensen thuis niet zien, maar het is een sneak preview van twee pagina's uit onze nieuwe gids, mm -hmm. de laatste versie die ik mee heb genomen om uh, nog wat controlepunten uh, ja, eventjes na te kijken en dan uh, mag die naar de drukker zodat we 1 januari weer een nieuwe gids hebben. En daarin staat ook een evenementenlijst. Ja, uh, ja waar hij staat echt bomvol. Uh, we zijn er. Ik ben er toch wel heel erg trots op als je, als je kijkt wat er in Zandvoort uh, allemaal te doen is. Op de gang zie ik twee pagina's met kleine lettertjes. En dan is er wat... nog inderdaad nog een heleboel niet eens aangemeld. Want het moet dan wel voor 1 november. Maar er zijn natuurlijk altijd ondernemers die spontaan nog wat organiseren. Ja, wat, uh, wat, wat springt er zo uit? Uh, we hebben natuurlijk dit jaar uh, 5 mei wat uh, een jubileumjaar zo ja, wat Een lustrum. lustrum. Ik wil net ja. zeggen, jubileum, het klinkt een beetje. Nou ja, bij Bevrijdingsdag uh, een lustrumjaar. En ik heb begrepen uh, dat daar uh, wat meer uh, te ja. doen zal gaan zijn dan uh, de, de, de andere jaren. Um, we hebben natuurlijk een aantal grote races weer op het circuit, waaronder de DTM, ook 20 tot en met 22 augustus, dus hetzelfde weekend uh, als uh, het uh, JNK culinair. Dus eten achter grote motoren. Ja, ja. Ja. ja, we gaan uh, kijken. Het barbecue dat, uh, is ook een stuk makkelijker geworden met die DTM-wagens, denk ik. We, we, waren, we vonden het best wel spannend, want we hadden voor onszelf een datum bepaald, het, het laatste weekend van de schoolvakantie. Toen kwam de, de eerste versie van de evenementenlijst toen zagen we dat ook DTM dat weekend was. Daar hebben we heel hard nagedacht. Gaan we het verschuiven, gaan we het niet verschuiven? aantal ondernemers gepeild. Het circuit hoopte heel erg dat we het hetzelfde weekend doen. Dus nou ja, we gaan het wel zien. DTM is natuurlijk een mooi evenement ook weer voor Zandvoort. We hebben uiteraard weer drie jaar Althans de, de grote versie. We hebben wel wat andere kleine marktjes natuurlijk. Hmm. Um, we hebben, wij hopen, maar dat is nog een beetje vooruitkijken. Dat we dit jaar wat extra aandacht kunnen geven aan Mei uh, Fietsmaand. We willen daar als VVV uh, toch wel groots op inzetten. door ook wat landelijke campagnes uh, mee te gaan doen. Uh, maar dit is echt uh, nog een. Uh, ja, eigenlijk uh, uh, de eerste keer dat we dat naar buiten toe uitspreken. Omdat we daar verder nog niet uh, de ontwikkelingen. Ja, die zijn ingezet. Maar ja, je moet altijd afwachten of, of we daarin meekomen. Want. Ja. Uh, uh, yeah, we zijn niet de enige in Nederland die daar graag uh, aan mee wil doen. Maar we hebben natuurlijk uh, wat dat betreft uh, genoeg mensen ook in Zandvoort die actief zijn. Dus wellicht uh, kunnen we daar een mooie, uh, mooie maand van maken. En wat aandacht uh, mee naar Zandvoort halen. Ik geloof dat de gemeente ook dit jaar uh, wil op, uh, inzetten op uh, 30 minuten bewegen. En dan ook vooral op het fietsen. Dus fietsen moet dit jaar belangrijk worden voor Zandvoort. hoeven jullie er mee te kijken? <laughs> ah, ik kijk oh, uit uh... speciaal naar jou, want jij komt elke keer op de fiets. Ja, dus. dat is waar. We gaan ook... Uh, VVV Nederland bestaat dit jaar... Uh, 100... Nou, eigenlijk VVV bestaat 125 jaar. Valkenburg uh, eigenlijk... Uh... Precies, om uh, 125 jaar geleden gestart. Ze dus we hebben een groot feest het hele jaar door. Er zijn een aantal acties waaronder andere ook een, een nieuwe fietsroute. We krijgen knooppunten in Zandvoort waar we lang op hebben gewacht. Um, wat wordt, uh, ja, we gaan een nieuwe fietskart uitbrengen die ook voor een groot deel voor het goede doel is. Voor het Ronald McDonald huis. Dus staat weer genoeg op stapel. Nog één vraag. Hotels, pensions in Zandvoort. Ja. Die waren vroeger altijd wat afzellig naar het VVV. Dat is waarschijnlijk nu omgeslagen. Als we zien hoe actief jullie zijn, um, ik kan uiteraard niet over vroeger uh, oordelen. Um, toen wij Diplomatiek ben je. <laughs> toen wij vroeger uh, uh, toen wij begonnen in het begin waren er. VV Zandvoort had rond de 65 participanten, zoals dat heet bij een stichting. Uh, in de volksmond uh, 65 leden. Uh, Waarvan er denk ik uh, 55, als het er niet 60 waren, uh, pensions, hotels, de logieverstrekkers waren. We zitten nu op uh, 270, 280. Ongelooflijk. Uh, de grootste winst is wel echt geboekt op winkeliers, want die waren gewoon allemaal niet aangesloten bij de VV. Dus uh, ja, uh, strandpachters, uh, winkeliers, horeca. Maar er zijn gelukkig ook echt wel een aantal hotels en pensions bijgekomen. Ehm... Um, ook dit jaar waren er weer gewoon nieuwe bij aan het eind van het jaar. Dus we hebben, ja, en er zijn er ook weinig afgevallen, dat is ook belangrijk. Want dat kan natuurlijk ook, dat je massaal aanhang krijgt dat ze in een jaar zeggen, nou jullie hebben eigenlijk niet gedaan wat jullie beloofd hebben. Um, helaas merk je altijd nog dat de mensen zijn: nou ik zit toch wel vol. En dan zeg ik altijd, dat geloof ik wel. En, en wellicht de, uh, sturen we helemaal niemand naar jullie toe in een heel jaar. Maar we zijn wel met de marketing van Zandvoort bezig. Onder andere een bus. Onder andere een bus. Uh, Wanneer gaat de eerste rijden? Uh, 13 mei. Dus dat is uh, uh, Pasen, Pinksteren. Nou zeg ik, uh, 13 mei is uh, Pinksteren denk ja, ik. Ja, Pinksteren. Ja, dat ja. Valt, niet nee, dus dag, dat valt niet op één dag. Nee, dat valt niet op één dag. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Pinksteren uh, is 13 mei. Uh. Ja, uh, tot en met 19 september uit mijn hoofd uh, gaat uh, de Amsterdam Beachbus uh, rijden. Um, het is een ja, ja, ik, ik ja, zie ik jullie al het kijken. Daar nee, nee, ja, nee, nee. is een promotie over geweest. Het is, ja, maar het is uh, heel duidelijk. Het heeft gewoon te maken dat daar een bus staat in Amsterdam. Absoluut. Zo heeft het uh, te doen. En we De, blijven gewoon Zandvoort heen. Absoluut. Haarlem Zagblad heeft daar een, natuurlijk een hele leuke kop boven gezet. Want dat is makkelijk scoren. Zandvoort wordt Amsterdam Beach. Nou, ik wil via deze weg nogmaals uitspreken. Wij zijn gewoon Zandvoort. Zandvoort aan zee, zoals we dit jaar op de gids zetten. Uh, eigenlijk een opzetje van uh, uh, sunparks. Door te zeggen van jongens, laten we dat wat we hebben uh, duidelijk uh, uiten. Dus we worden Zandvoort aan zee in onze promotie. Zon, zee en strand zeggen wij bij zee. We hebben dus. zin in Zandvoort uh, roepen wij. En het gaat echt niet veranderen. Want zin in Amsterdam Beach, dat klinkt helemaal niet. Nee, uh, nee. Maar, dat is... uh, ja, maar we hebben wel voor onszelf gezet... In Amsterdam komt er een bus te staan. Daar staat op Amsterdam Beach bus. Daar komt ook Zandvoort aan zee op te staan. Maar een toerist uit Amerika, Japan of China, mag van mij het idee hebben dat hij, in het strand, dat hij naar het strand van Amsterdam gaat. En dat hij daarna in Zandvoort komt, vind ik goed. Maar hij mag op die bus zien, hé, hey, oh is hier ook strand? Want voor een Amerikaan is heel Nederland uh, Amsterdam. Die zit in Groningen en die zegt, hij is neerbij Amsterdam. Ja. Ik vind dat goed als mensen daardoor naar Zandvoort komen. Maar verder blijven we lekker Zandvoort aan zee. Lieve Lama. We kunnen nog uren praten. Ja hoor. Dat gaan we ook, het komend jaar gaan we dat zeker doen. Nou, dat lijkt me gezellig. Uh, denk je wel aan jezelf dat je hier niet voorbij loopt met al je activiteiten, want je bent een nijver vrouwtje. Je lijkt mijn moeder wel. Kijk, dat bedoel ik. We wensen je een hele goed jaar toe en bedankt voor het afgelopen jaar. Dank jullie wel en uiteraard van hetzelfde. Before. Now the Jingle Rock has begun. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell, chiming, Jingle Bell's time. Dancing and prancing in Jingle Bell's Square. een of andere jingle bell hoor ik voorbij komen Ja, dat is mooier ja, Maar uh, we hebben nu Inge de Hartog Zeg het goed zo? En dat is goed, ja, ja Goedemorgen uh, Even wat uh, serieuzere zaken Want elke keer uh, is met kerstmis Worden er altijd kerstmalen en kerstbaganalen wat uh, op tafel gezet en u bent van Peter Nederland, geloof ik? Nou, ik niet heb, helemaal? Uh, sinds kort heb ik daarvan gehoord. Ja. Maar ik ben al jaren vegetariër. Mm -hmm. En uh, dat wat ik nu van Peter heb gelezen, dat spreekt me erg aan. En ja. de mensen zelf konden niet komen. Dus kom ik hiervoor in de plaats. Oh, zo is het uh, dus. Nou, mag ja. ik vragen wat ja. u heeft gegeten gisteravond? Uh, wat ik, heb gege ik heb gisteren volkoren boterham gegeten met kaas. Ja? En uh, een kerst, stukje kerststol. En ja. uh, verder had ik helemaal geen uh, trek. Dus ja. dat is het geweest. Ja. Uh, nou, zit u hier voor top 10 redenen of top 10 redenen om geen vlees te eten? Hoe belangrijk valt, is dat? Valt er ook vis onder? Uh, ik eet ook geen vis, nee en, en uh, bij PETA Nederland en uh, daar uh, wordt ook een filmpje uh, kun je daar bekijken van uh, wat er, waarom je dus ook geen vis zou moeten eten maar uh, goed, uh, we hebben het nu over vlees, maar vis is ook niet zo, daar gaat het ook niet zo goed mee Hè, de, de zeeën worden leeg gevist en uh, ja, de, de vissen hebben ook, uh, hebben ook best wel een uh, bewustzijn, dus dus ja. daar zijn veel mensen zelf uh, niet bewust van. Ja. Ja. Is dat de reden waarom u geen vlees en vis eet? Omdat de dieren een bewustzijn hebben? Uh, nou, om te beginnen uh, ben ik dus, vind ik het heel erg wat er dus in de vee-industrie uh, al, allemaal aan de hand is. Dat er dus zoveel dieren uh, bij elkaar gepropt worden in uh, grote boerderijfabrieken. Uh, dat Vroeger waren, waren dat gewoon boerderijen waar dieren een leuk uh, leven hadden. Maar uh, tegenwoordig uh, hebben we ze allemaal in een uh, fabriek gestopt. Waar ze dus uh, helemaal gestrest worden van, van, de, van de ellende. Ja. Dat, uh... Maar is dat het voornaamste bezwaar van, van uw kant uit? En dat u daarom nou, vegetariër ik heb, bent? Het, het, ik ben van mening dat het ook niet zo gezond is vlees. Hè? Want vooral omdat dus die dieren al helemaal gestrest zijn. Mm -hmm. En uh, in de slachterijen daar, uh, daar is het ook... Uh, Komen ze ook ellendig aan hun eind. Dus dan, ik ben van mening dat ze dus al, uh, dat in dat vlees, dus die energie van die dieren, van uh, dat ellendige leven, dat zit in dat vlees. En uh, nou, dat gaan de mensen dan weer opeten. Dus dat... Uh, mag, mag ik u iets vragen? Draagt u ook leren schoenen? Nou, helaas wel, maar die schoenen heb ik al zoveel jaren. Hè? Dus uh, dat, uh, nou... Ja, dat, dus die, die heb ik gewoon. Dus ik zal ze nu niet zo gauw meer kopen. Maar eh, dus wat ik heb, dat, dat doe ik niet weg. Want ik heb niet, niet zoveel geld dat ik wat anders kan kopen. Maar eigenlijk is het al aan het begin van de jaartelling verkeerd gegaan met de dierenwereld. Want de mensen zijn altijd op jacht geweest... Uh, ja, maar uh, dat, dat uh, als, er, als er geen andere voeding is... maar er is zoveel voeding voor in de plaats... Hè, dat uh, hè, er zijn granen en, en ja, dat, uh, zoveel verschillende soorten granen. Al dat eten wat dus nu aan de dieren gegeven wordt... dat zouden wij mensen zelf kunnen eten. En uh, hè, dat, daar gaat, uh, dat, dat is zoveel voedsel... dat ...dat het voor de andere mensen in de wereld die helemaal niks te eten hebben... ...is dat een, een natuurlijk verschrikkelijk om te weten dat, hè, dat al dat eten zomaar uh, aan de dieren gegeven wordt... ...en dat wij dus in de luxe positie zijn van, uh, om die dieren weer te gaan eten. Maar ja, voor die tien uh, redenen, die wil ik dan graag even opnoemen. Hè, dus dat heb ik er dus uh, tien redenen om geen vlees te eten... Om te beginnen wil ik eerst zeggen, nou de mensen die dan natuurlijk vandaag al de boodschappen in huis hebben, dat die de, mijn vraag is dan om daar gewoon eens bij stil te staan, om er eens over na te gaan denken. Dus, want door dieren te helpen, help je dus ook de minderheden, dat is dus reden één. En door vlees te eten steun je dus dierenleed. Een vlees is slechts voor het milieu. Hè, dat, dat lijkt het grootste broeikasprobleem euh, euh, te zijn. Hè, nog veel groter dan, dan de al die, auto's. Al die winden die ze laten. Ja, nou ja, de, hè, die dieren produceren ontzettend veel uh, poep. En dat moet ook allemaal weer verwerkt worden. Maar het blijkt dus dat er dus veel meer uh, broeikasgassen door de vleesindustrie is uh, dan auto's en uh, vliegtuigen en, en boten bij elkaar. Dus dat, uh, okay. hè, dat daarom is vlees eten ook slecht voor het milieu. En het uh, ja, je kunt ook beter geen vlees eten om de griep te vermijden. Mm -hmm. En uh, als je geen hond eet, zou je ook geen kip moeten eten. Want, uh, in Japan wordt veel hond gegeten. Hoor. Ja, maar kip, uh, kippen lijken hele intelligente beesten te zijn. En het is verschrikkelijk voor ze om ze, om ze bij elkaar te proppen in een uh, boerderijfabriek. Dus... Uh, nou, en dan verder is het voor, hè, voor hartpatiënten... Maar we praten toch ook over de huiden. Ik heb u net gevraagd, draagt u leren schoenen? Ja. Hoeveel mensen dragen niet als bescherming een leren jas of een tentzeil of andere dingen? Gebruiken ja. Gebruiken die dat als bescherming? Zo is het in de hele eeuw al geweest. Eeuwenlang ja, dat uh, ook de huiden werden gebruikt. Maar dat is dan net als in de bondindustrie, dat, we daar, hè, ja, dat daar veel meer aandacht aan besteed moet gaan worden... He, dat, het dus, uh, dat er alternatieven zijn. Ja, uh, wat voor alternatieven moet, moet ik dan aan denken als dat uh, Nou, een wol. Hè, van schapen. Een uh, wol van schapen. Dat, uh, ja, dan, dan, dan laat je het schaap dus onaangetast en haal je alleen het wol eraf. Ja, nou, dat de... is wat, uh, wat, uh, dat, dat, wat u zegt. Ja, hoewel ik ook wel weer gehoord heb dat ook weer uh, voor de schapen weer niet zo goed gezorgd wordt. Daar is dus ook al uh, het een en ander aan de nu, hand. Ja, en nu even weer terug naar Pieter vragen over die leren en die huiden. Uh, is het dan misschien verstandiger om te wachten tot het, het, het dier dan op leeftijd is, ouderdom en dan uh, zaak om met, uh, met dit Laat soort dingen... Het gaat slits. Ja, maar ja, het is, ik bedoel... Dan, hey, ik ben, uh, ik ben uh, hoe noem je dat, een uh, orgaandonor, dus uh, ze kunnen mij uh, na mijn dood, kunnen ze me leegplukken plukken, wat, wat dat er gaat. Dus uh, het zou, uh, wat dat er gaat, zou het net zo kunnen zijn bij dieren bijvoorbeeld, als het dan zover is dat het dier aan zijn einde komt om dan het huid te gebruiken voor het leer. Of is dat niet dan... Uh... Nou, ja, ik, ik ben ik... nu even heel erg ethisch gezien. Ja, wat ik zie. nou, ik geloof best dat dat wel... Hè, zelf ben ik van mening dat dat een goed, uh, goede oplossing is. Dat mm. het wel, hè, dat als dieren gewoon uh, een leuk leven hebben gehad. Hè, dat, uh, dat ze dan uh, uiteindelijk gebruikt worden, hun huid, voor uh, schoenen en leer. Maar, mm. maar u vindt dat dieren natuurlijk moeten overlijden? Is dat zo? Alles natuur... Ja, en nou, wat natuur... moeten we dan met Tanja, die uh, gisteren uh, euthanasie heeft gekregen in Artus? Uh, wie is Tanja? Mijn huilpaard. Nou ja, als, uh, net zo goed als mensen vrije keuze hebben, dat als ze uh, uiteindelijk een ellendige ziekte hebben dat ze ook niet hoeven te blijven leven als ze dat niet meer willen. Ja, maar goed, maar een dier ja. kan dat waarschijnlijk minder uiten, denk ik. Ja, want ze zijn heel intelligent. Is dat zo? Als ik met mijn krootje hier een zwinnetje staan, dan zwemmen die genalen zo in mijn net. Precies. Uh... Want dan willen ze er een einde aan maken. Oh, is dat zo? Ja. Goed, nou, te lopen, dus ze komen gewoon mijn netje in. Nou ja. Uh... Mag dat dan? Uh... Dat. Uh... Of moet ik ze weer loslaten? Dan ga terug. Ja. Nou ja, dat, gaat, dat is ook weer uh, zo'n manier. Maar om terug te komen ja, hè, op, ja. op de, die reden om geen vlees te eten. Hè, dat, dat het dus uh, uh, niet zo. Hè, dat je, uh, een hartziekte is dus ook de belangrijkste ja. doodsoorzaak in Nederland. En, en kanker is uh, op één na de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. En uh, hè, dus dat. Vlees eten, dat, nou, dat een plantaardig dieet veel gezonder is, ben ik dus van mening. Ik weet het uit eigen ervaring dat ik nooit ziek ben geweest. En uh, voor de wereldvrede, als, als mensen erbij stilstaan van uh, dierenleed leed van, van dieren. En, ja, dan ga je, ga je ook verder nadenken over... Uh, de hele situatie in de wereld. Maar, maar mevrouw de Hartog, we leven in een democratie en in een vrijheid waarin het iedereen zijn eigen mening mag hebben. Uh, wel vlees eten, wel vis eten of niet. En daar heb ik respect voor, dat iedereen zelf die keuze kan maken. Uh, en natuurlijk, we mogen best waarschuwen elkaar van pas op voor dit of pas op voor dat... Maar u kunt zich toch ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ik wil wel vis eten of ik wil wel vlees eten. Ja, maar mensen die ja, dus, dus beslist wel nog vlees willen eten, dan hebben ze ook een alternatief voor biologisch vlees. Eens, maar als, u bent toch zo democratisch dat u zegt, van, dat beslissing mag je zelf doen. Nou, ik, wat ik wil, zou willen is dat mensen erover na gaan denken van wat uh, heb ik nou vanavond op mijn bord liggen en uh, wat heeft dat uh, vlees voor, uh, voor leven achter de rug. Hè? En dat uh, niet alleen naar de prijs kijken dat het allemaal zo goedkoop mogelijk moet zijn, maar ik, ik denk dat uh, vooral voor de vrede ook in de wereld en voor jezelf, dat als je daarover na gaat denken voor... Uh, wat, uh, wat die dieren allemaal... Uh... Maar dat is, dat is uw mening. En ik vraag u alleen maar... Heeft u dan ook respect voor mensen die een andere mening hebben? Uh, ik, kan, nee, ik, kan er, ik kan niet, uh, uh, ik word er heel verdrietig van bij het idee dat de, uh, afgelopen nacht bijvoorbeeld is het, uh, is er, uh, zijn er ook weer 50.000 tot uh, 60.000 uh, kippen verbrand. Hmm. Uh, In de uh, uh, Ja. En... Uh, ...dat is alweer het nou ja, idee dat daar zoveel, kip, zoveel beesten bij elkaar zitten... ...terwijl een kip zo'n in, intelligent beest is... Hè, ...die uh, helemaal gestrest raakt doordat die veel te veel uh, op elkaar uh, staan. En dat, uh, wille, nou, dat, ik, dat kan ik uh, ethisch kan ik dat, uh, uh, niet verantwoorden. Ik, ik zou het zo eigenlijk als volgt willen afsluiten... U heeft uh, uw boodschap duidelijk mm -hmm. overgebracht wat u ervan vindt. En wat wij uh, aan de andere kant is wat wij ervan vinden. We leven inderdaad zoals Pieter uh, terecht zegt. We leven in een democratie. Ik wil u hartelijk danken voor de komst. Okay. In ieder geval om duidelijk te maken dat er dus ook nog allerlei andere alternatieven bestaan. En ik wens u in ieder geval nog een prettige tweede kerstdag toe. Dank u wel. Ook allemaal een prettige kerstdag. Ja. Climb every mountain, search high and low, follow every byway, every path you know, climb. We zetten weer in de uitzending en we zitten hier met twee uh, notware zangers van Zandvoort. Vonden jullie ik... dit lied mooi? Wat zat u? Vonden jullie ja, dit lied mooi? Het is toch een prachtig lied? Climb every mountain. Ja. Ja. <coughs> het is, komt, uh, komt uit de Shout of Music, maar ja. daarvoor werd het in andere musicals al gebruikt. Het is dus een klassiek stuk, fantastisch mooie muziek. Uh, we zitten hier met twee mannen aan tafel. Tom. En uh, Jaap die is even koffie gaan drinken. Wij hebben een foutje gemaakt. Ja, want Het heeft niks met het mannenkoor te maken nee. Maar ze, ze, wel zitten, met zingen. Wel. ze ja, zitten wel met zingen. Alle, twee ja, aan zingen. Aan. alle twee zitten ze met, ja, met. goede stemmen ja, Vertel eens zijn. eerst even Jullie hadden vorige week zondag het concert in de Pontstadskerk uh, Ja, het ja, was, was heel geslaagd Ja, perfect. Perfect. perfect De stemmen klonken goed het oh. was, was ook leuk ja. om te doen Ja, ja. nou was de perfect Acoustiek is goed zit, uh, en, uh, ik, uh, Met de generalen dacht ik Oh jij wordt helemaal niks <laughs> Ja, maar dat is, dat is heel goed. Dat is een, goed. Slechte, een slechte ja. generale is een goede volle nee, optreden. bak. Ja. Volle bak. Ja. Met dat weer, wat we helemaal niet verwacht hadden. En de ik opes, nou... open Collectie leverde 500 euro. Nou, oh, kijk eens aan. Mooi. Oh, dat is mooi, La, dat, dat wist ja. ik niet. Ja. Nee, dat weet dat ik. Mooi. Heel goed. Maar dat is mooi. Ja. Maar waarom zitten jullie hier? Jullie zitten niet als mannenkoord. Eh, nee, trouwens, de we luisteraars weten we helemaal uh, niet wie er zitten. Nee, nee. Ik, zal even, ik zal het eerst even uitleggen. Wie uh, hebben we nu aan de microfoon? Willem van der Moor. En Nanning de Wit. Juist. Uh, drie jaar geleden kwam mijn vrouw op het lumineuze idee om. We hebben jaren geleden die toch gehad, dat weet je zelf ook nog wel. Dat was het onder Das Productions. Uh, het was Dieco van Putten, de dirigent en de, de grote ervan, als je het goed hebt. En toen kwam mijn vrouw op het lumineuze idee om het nog eens om het over te doen. Ze, hebt, uh, ze zegt. Ik wilde eigenlijk dat het gewoon nog een keertje in traditie wordt in Zandvoort. Elk, uh, ze ja, heeft elk, elk jaar een nieuwjaarsconcert. Nou, ze heeft gedroomd. En uh, ze heeft het voor elkaar gekregen. En ze krijgt ook de verenigingen bij elkaar. Wat ik heel erg knap vind van de. En ze is heel erg, heel erg, ze kan heel goed doordouwen, ze, was, ze zou er eigenlijk uh, geweest zijn nu. Maar Heb hebben er zelf ze last van? Helaas. Is je huwelijk nog steeds goed? <laughs> mijn huwelijk is oh, nog steeds goed, ja. Jij ja, luistert ja. goed naar je vrouw. Ik luister goed naar mijn vrouw. Geen tegenwerpen. Ik, ja, ja. ik doe altijd wat ze zegt. Just, yes. ga door. Dus, ik wil even de naam noemen, dat is Lia, Lia van der Molen voor Nieuw. Dat iedereen het weet, dat zij de... De voortrekker is voor het Nieuwejaarsconcert. Dat moet je dus, zeggen van je? Nee, dat niet te zeggen, daar heeft ze de pest over in. Ik had dat, dat gezegd <laughs> Maar goed. Heel zand wat mag. <laughs> dus, dus dit jaar hebben we weer, de, weer koren bij elkaar gekregen. Een gedeelte van Hildering hebben we bij elkaar gekregen. En dit jaar is het geen vrouwenkoor, geen mannenkoor. Het is uh, musical in. Het is uh, voor het tanker en het is uh, JP ja, ja, Versteegse koor. Ik weet mijn god niet hoe het. I Allegri. Oké, okay, goed. Dat zijn dus de koren. vrolijke zangers. Dat zijn, ja. dat zijn de koren die meedoen. Dan is er nog een, uh, een gedeelte van toneelvereniging Hildering die meedoet. Uh, want die hebben voor de, uh, het afgelopen jaar de Jantjes op, uh, tenminste uh, Speel, uitgevoerd. uitgevoerd en gespeeld Dat zouden we als verrassing houden. Oh, nou ja. Maar goed. Ga verder. Maar, is niet mm. gezegd. Mm. Kun je het eruit knippen? Ja. <laughs> en dan hopen we weer dat we een fantastisch concert krijgen. Wanneer? En waar? Uh, wanneer is 10 januari. 10 januari uh, aanvang half drie. Ja. De kerk gaat open om 2 uur. Welke, in, welke kerk weer? in de agarek? -Kerk. -Kerk. Dus lekker veel volk naar binnen. Ja. Uh, mm. Wij we gaan wij halen. 10 januari. 10 januari. En dan om half 3? Half drie gaan we beginnen. Wat is de toegangsprijs? Geen toegangsprijs. Dus Dat geen doen we gratis. niet. Alles gratis. Dat proberen we ook zo te houden. Ja. Ja. Dankzij, Dankzij het de video de, van de ja. gedaan. Is het toch weer gelukt? Ja, ja. ja heel belangrijk. Ja, het, was eerst, ze waren het eerst niet van plan. Uh, het college, nou, had, de, college had zitten snijden in dat, dat is een bekend gegeven, ja. ja uh -huh. Maar uh, ze hebben het niet toch gehonoreerd. Met onder andere jazz gebeuren. Wat uh, hebben ze toch gehonoreerd om daar. De koren dag ook aan. gelukkig. De korendag doen ja. ze ja. ook uh, ja. aan mee. Ja, klopt. Dus en, dat is uh, perfect Goorna. kan je iets je zeggen wat er gezongen gaat worden? Er staat erin je, Ja, dat kan Weet Maar dat eh. weet ik ook niet uit mijn hoofd. we hebben zelfs? In de intro hebben we een item uit de Sound of Music gehoord. Ja. Nou, datzelfde nummer wordt door het koor ambo -Koor voor Anker gezongen. Ja, ik lees even voor uit eigen werk. Het ambo -Koor voor Anker onderleiding van Wim de Vries zingt als eerste Climb Every Mountain. Twee Love Changes Everything. En drie Edelwijs. Uit de Santo Music. Precies. En dan krijgen we het uh, Vrouwenkoor Musical In. onder leiding van Ert Wertwijn. En die we gaan liedjes zingen uit Ja, Zuster, Nee, Zuster. Ook leuk, vrolijk. En dan krijgen we I Cantatori Allegri. onder leiding van Jan Peter Verstegen. met prachtige nummers. uit buitenland. En uh, na de pauze krijgen we weer het Ambo-koor met Wim de Vries. Met solo's van Marta Koper, nou dan praat je toch wel eventjes over de beste stemmen die we in Zandvoort hebben. Uh, ja, het, het is een indrukwekkend programma hoor, moet ik zeggen. We blijven nog even de, even de naam noemen van het, wie het presenteert. Dat is Paul Olieslager. Ken ik niet. Nee, dat wist ik niet. Ik denk, ja, dat is een hele vreemde van jou. Oh, van Hilde. Oké. Okay. En moet die man ook zingen? Eh, nou... Dat is dat, zijn geheim. Nou, <laughs> dat vertellen we lekker niet. Hoeveel repetities hebben jullie al gehad? Uh, met het... Uh, met, nou, wij hebben eigenlijk geen repetities. Wij hebben geen repetities. Wij hebben echt gezien. geen repetities. God, maar kleine repetities. We hebben... Voor de verrassing. Voor de verrassing. Dat, uh... Wat gaan jullie doen? Dat zeg ik lekker niet. Ja, jullie zijn er wel bij. We zijn ja, wel. Nou, ja. Ga je ook zingen, Nanning? We zijn sowieso betrokken bij de organisatie. Bij de organisatie. Ja, en de geleiding van de mensen naar hun plaats. <laughs> maar ga je en wel zingen, Nanning? Ja. Uh, wij gaan er ook zingen, ja. Wat ga jij zingen? Uh, dat is een verrassing. Dus is er een, een nieuwjaarsconferentie? Hm. Uh, nee, maar uh, er worden wel uh, hot items uit het uh, afgelopen jaar worden er door ja, de, al, Paul Olieslaar onder de, andere naar voren gebracht. Oh. Die is dan lang aan het woord waarschijnlijk. Die is dan ook aan het woord. Ja. Ja. Ja, dat is een, uh, hoe lang duurt het programma, uh, beste mensen? Uh, ik denk altijd bij elkaar zo anderhalf uur. Ja. Ja. Half drie, ja. zondag, 10 ja. januari. Ja. Oliebollen nog uh, beschikbaar. Ach. Je zit in de zaal. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het wordt leuk. Het wordt leuk. Ja. Het, uh, wordt, het, het is een heel gevarieerd programma sowieso. Ja. Hoor, omdat je dus drie koren ja. hebt. Met uh, ei, hun eigen stemgeluid. Maar jullie gaan nog niet in, allemaal gezamenlijk zingen? Nee. Uh, dat proberen we ook. Maar dat is dan weer... Dat hangt, ver, eh, houdt verband met de, met de finale die we houden. Dat is een verrassing. Iedereen, iedereen wordt daar uh, uitgenodigd om uh, lekker mee te gaan zitten. Okay. Het Sandvolds Volkslied. Nou. Ja, weet je, in, in, in het nieuwe tempo. <laughs> nou, nee, ik, zit altijd, ik zit altijd in, in, in, in, in, in twijfel, dubio, met, in dubio ja. met het Sandvolds Volkslied. Want, ja, als er nou eindelijk is iemand opstond die daar een, een behoorlijke tekst op maakte, een nieuwe tekst ah, op maakte, zou, zeggen, maar niet zou ja. ik zeggen ja. Het, maar nou heeft, de, de, heeft Nelson van de Berg, dat, stuk, dat lied van Zandvoort, ik wil wel bekenden omdat ik zelf van je, van je hou. Ja, ik vind dat het eigenlijk veel meer passen bij Zandvoort. Ja, maar ja, dat is geen, je dat je is geen officieel Zandvoorde dat, dat, dat is een nou, Amsterdamse Lief. Dat, dat is een Amsterdamse lied. <laughs> ik, ik denk dat dat er wel bij hoort. Als, als uh, slot van, van zo'n uh, zo uh, zeg maar, middag, in een nieuwjaarsconcert. Ja. Om dan dat toch allemaal even staan en zingen zing alsjeblieft mee. Precies. Wij wensen jullie verschrikkelijk veel succes toe met dit... Uh, Prachtig optreden. Ik ga, toch, ik ga toch even iets vragen over het mannenkoor. Hebben jullie volgend jaar een druk programma? Wij hebben geen druk programma. Op verzoek van uh, onder andere onze dirigent. Uh, gaan we het wat, rust, wat rustiger aandoen. Uh, we gaan nieuw repertoire gaan instuderen. En dat, uh, ja, voordat dat staat uh, hebben we natuurlijk wel enige tijd nodig ja. om uh, ons dat eigen te maken. Dus uh, we beperken het aantal optredens, maar we gaan wel, uh, wel de markt op, zeg maar, om uh, bijvoorbeeld in, in, in vandaag centra en zo. Om daar toch uh, ons, uh, ja, ons, ons stem te, te laten horen. Zoek je nog nieuwe leden, stemmen. Wij uh, houden in. Uh, ik, dacht, ik dacht in maart of in april. ...houden we weer een inloopavond. En als dat even succesrijk is... ...als de vorige keer... ...houden we daar weer tien nieuwe leden aan over. Bassen, tenoren... Uh, alle vierde stemsoorten... ...dus ja. de eerste, tweede tenoren... ...en de eerste en de tweede bassen... ...oftewel de baritons en de, en de, bas, de bassen... Ja. Uh, ...die uh, worden van harte uitgenodigd... ...om uh, die avond... Uh, hun stem te laten horen. Het is gezellig, hè? Altijd gezellig. En er wordt nog hard gewerkt ook. Ja, nou ja, goed, dat uh, maar, moet ook dat wel. Moet ook. Dat moet ook. Je, dat je, moet ook wel. je, je kan uh, gezellig zijn, maar je moet ook uh, serieus uh, je werken gaan, uh, gaan instuderen. Dus dat is ook belangrijk. Helemaal goed. Heren, bedankt voor jullie komst. Nou, Maak nog een mooie tweede kerstdag van. Ja, dat doen ja. we zeker. En ik wens jullie een plezierig uiteinde. En een goed begin. Zal het lukken? Zelfde. Oké, okay. dag. Bedankt. Nee. Ik sta bij de kerstboom vol krantjes en slingers En ik keek naar zo'n glimmende bal Ik keek heel voorzichtig bleef er af met mijn vingers Ben veel te bang dat die kapot knappen zal En moet je nu toch eens even kijken Die bal begint op mij te lijken Ik ben een kerstbal ik hang in de kerstboom tussen andere ballen We hebben het heel leuk, deed met z'n allen We houden ons rustig, want we willen niet vallen De kaarsjes die geven een schitterend licht Dat schijnt heel leuk in een bolle gezicht Het is misschien een beetje man Maar ik ben een kerstbal Jij een kerstbal, Ernie? Ja. Is het die? Laat mij er maar eens even kijken. Hé, hey, Ernie, moet je zien? Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die kerstbal. Kijk zelf maar. Leukie? Zie je? Als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan, dan komt je gezicht erop. Ja. Dan nou, mag ik even hoe Bert? Bert? Gewicht, ja, ja. Want ik heb het uitgevonden. Dan gaat het ja, weer. Dat gaat. Ja, dat zal wel, ja. Ik ben een kerstbal. De kerstboom tussen andere ballen We hebben het heel leuk Met z'n allen We houden ons rustig Want we willen niet vallen De keisjes die geven Een schitterend licht Dat schijnt heel leuk In mijn bolle gezicht Het is misschien Een beetje moe Maar ik ben Een kerstboom Nou mag ik weer en ik gaat het oh. zijn Nee, die is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Dat past beter bij jouw gezicht. Een peer zeg, je ja. lijkt mijn hoofd op een peer. Nee, nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal, maar dat jij ook beter in een andere bal oh, kijkt in plaats van die romeren. Oh, dan kijk je beter. In die platte bal daar, daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje. Oh. Ah, als, als jij zegt dat ik op een peer lijk. Ja, dan gaan we dan, hè? Ja. Wij, Wij zijn een kerstbal.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 maar we zijn een kerstbal Ja, ja we zijn kerstballen, bij. Kerstbal? Ja, kerstbal. ja we kerstbal. Kerstbal. Nou, dat waren de kerstballen, maar als dat de kerstballen zijn, zijn alle mensen die hier zijn in Hoogland de kerstpieken, vind ik Ja, ja toch geweldig? En het zit lekker vol hier, hè? Ja En het is gezellig in Hoogland Koffie, alles is er wat gaan we volgende uur doen, Pieter? Uh, Tom, we hebben een uh, bijzonder uur straks. Allereerst gaan we met Ben Zonneveld praten over de nieuwjaarsduik. Jawel! Hij is binnen. Hij met, is kippenvel. binnen. met kippenvel, al. met al. Hij loopt nu al met kippenvel, maar daar staat hem goed in zijn string. <laughs> Echt, ik heb hem gisteren in het zwinnetje zien rondlopen, het water is lekker. Het is de tiende keer, het wordt een jubileum, uh, dus het betekent dat er duizenden mensen inmiddels zich hebben ingeschreven, het wordt volle bak. Mm -hmm. En godzijdank, de sneeuw is weg. Dus je uh, de koude voeten over het strand houden. Er, niet er komt nog wel een beetje sneeuw, denk ik. Hoop ik, ja. hoop ik. Want wat is er leuker dan met sneeuw de zee in te duiken? Ik ja, wel. Maar goed, dan gaan we praten met uh, Ben Zonneveld. En vervolgens uh, krijgen we Hans Srombergen. Want zijn uh, Jutters Museum is open. Gewoon open, op het tweede Blijft open ja. in de komende dagen. Die mensen zitten nergens mee. En hij heeft genoeg te laten zien. Het schijnt dat er een heleboel flesjes staan. Die aangespoeld lege whiskyflessen. Lege whiskyflessen. Even één ding, Pieter. Ja, ik ja, hoor de... jou toch over de, die sneeuwmopperen en weet ik maar wat. Het is natuurlijk wel heel erg leuk dat het er is. Maar het is toch uniek? Het is uniek. Toch? Dat hebben we speciaal geregeld. Ja, eh, heb je gebeld ofzo? Ja, dat dat is, er een, uh, zijn een depressie kwam. We heen en weer gegaan met sneeuw te strooien, maar het is wat mooie. Mooie Ja. Maar Alleen... hoorde je ook iets anders zeggen van, ja, het is blij toe dat, je, dat het weg is. Je hebt er ook drie keer last van, hè? Dat zeggen ze hier in Zandvoort, hè? Eh, jawel, als, jawel, het komt, maar, jongens, als het komt, als is... het er ligt ja, en als het, het gaat. weer weggaat. Ja, het, het is leuk. Ja. Maar even serieus, straks gaan we een uh, tweede uh, uur gaan we afsluiten met de kerstboodschap van onze burgemeester. En dat, dat lijkt is me een goed plan. Dat toch uniek in de historie van Zandvoort. We kennen wel de nieuwjaarstoespraak, uh, maar... Nu een, een kerstboodschap van onze burgemeester... Ja. Dit dus is uniek. Voor luisteraars, het is uniek. Wij zijn er Blijf mee luisteren mee. het komende uur. Want het belooft een bijzonder uurtje te worden. En alle presentatoren van Goedemorgen Zondvoort zijn hier aanwezig. Ja, en dan komt de vierde komt nu ineens bijschuiven. En ja, Don de ja. is er ook. We zijn dus we, compleet ja. met de redactie. Jongens, een geweldig moment. Goed, we, een tweede we laatste, moment. We gaan het laatste uur in. Oké, okay, dus dat is het laatste stukje muziek tot aan 11 uur.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 To mention, I did what I had to do. Saw it through without exemption. I planned each charted course.